De Griekse president Papoulias heeft partijleiders gewaarschuwd voor een bankrun. Grieken haalden maandag zo'n 700 miljoen euro van de bank en gisteren zou eenzelfde bedrag zijn opgenomen. De ontwikkeling duidt erop dat steeds meer Grieken er rekening mee houden dat het land de drachme weer moet invoeren... waardoor hun spaargeld veel minder waard wordt. De nieuwe verkiezingen in Griekenland worden op 17 juni gehouden. Het Franse olie- en gasconcern Total heeft het gaslek bij het Elginboorplatform in de Noordzee gedicht... Gisteren was het bedrijf begonnen met het spuiten van modder in de put en vandaag bleek dat er geen gas meer ontsnapte. Het lek ontstond eind maart en dagelijks kwam er 200.000 kubieke meter gas vrij. Roken in kleine cafés zonder personeel blijft toegestaan. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Clean Air Nederland, de belangenvereniging voor rookvrije publieke ruimtes, wilde dat het rookverbod in de horeca weer voor de hele sector zou gaan gelden.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 Dit was het NOS. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANJB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat file bij een brugge 2 kilometer. De A10, de ring van Amsterdam bij de Koenten 02 in beide richtingen. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen knopend Rijnzweerd en de afgit Den Dolder 4 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Goedemiddag, dames en heren. Hier zijn we weer. Dank aan de heren voor het lunchprogramma. Het is weer tijd voor twee uur nostalgie. Nou ja, nostalgie. Nostalgie. Vanille is, is al lang en nostalgie meer. In ieder geval hartelijk welkom bij de vanillejaren. Woensdagmiddag, het is vandaag 16 mei. Of 15 mei. Ja, 16 mei. Het is 16 mei vandaag. En uh, we hebben vandaag... Uh, ...speciale gast in de studio, dames en heren. En dat is een van de beroemdste Zandvoorters die er bestaat. Hij is zelfs nog beroemder dan de burgemeester. Uh, oh, dan moet ik even kijken. Oh ja... Hij zit bij de microfoon. Goedemiddag Joop. Goedemiddag Ruud. Hoe is het met je? Ja, lekker wel. Uh, ja. Mooi weer, uh, warm hier lekker al, het zonnetje. is toch koud hoor. Ja, nee, maar als weet je binnen zit man, met al dat licht erin van, van die, die koperen ploet, het is toch heerlijk. Ja, het is hier wel lekker. Uh, Vaniljaren, Joop, leuk dat je er bent. Uh, Joop uh, is natuurlijk de man van de Zandvoortse krant, hoe zeg ik dat? Ja, verkeerd? inderdaad. Ja. Kom, ja. Uh, voetbalverslaggever van, uh, van uh, je hebt ook. Maar, een... maar ook, uh, ja, ik heb ook een eigen programma, ook nog met ZDFM. Tsss. Ja, ja krijg je ja. weer naar aandacht deze week? Ja, Wie te, te veel. veel. Eigenlijk te veel. Te veel, hè? Om de week heb ik uh, het gouden oude programma van CFM. Golden CFM. Ja. En door omstandigheden hebben we dat afgelopen maandag gedaan. En komende maandag weer. Oh, wat leuk. Afgelopen... Ja, wat waren jullie dan gemiddeld zo'n beetje? Ja, uh, van voor 75. En oh, incidenteel ja. na 75 tot en met 79. Ja. Maar dat is incidenteel, slechts. Ja. Nou, we hebben een beller. Uh, de groeten... We zijn nu bezig gaat presenteren, Neem hem geen telefoon al. Geen tijd voor. We hebben geen tijd voor. Zo is dat. Maar in ieder geval, van harte welkom Joop. En leuk dat je er bent. En nou, we gaan vanmiddag een beetje uh, onze platenkeuze mixen. En uh, kijken wat er allemaal uit uh, tevoorschijn komt. Vanillejaren, nou, u weet het. Het maakt voor ons niet uit of het uit 2006 of 7, 8, 9, 10, 11, 12 komt. Dat maakt ook niet uit als het maar vinyl is. Want wij willen geen cd's niet, omdat die cd's die glinsteren te veel in de zon. Ja, die zitten gelukkig buiten, buiten de machine draaien die dan. Ja. En het probleem met die kringen is ook, jongens, als er een krasje op zit doen ze het niet meer. Ja, ja, ja, ja, en dat is juist zo'n nostalgie bij, bij een heleboel albums natuurlijk. Een ja. krasje is het kletterend haakvuurtje. Ja, precies, dat is juist het. gaat lekker door gewoon. Nou, ik weet absoluut niet wat de eerste plaat is, want onze platenbedienster, de gramofoseuze, zou ik maar zeggen. De Ik vind het wel een leuk woord eigenlijk. Gaan, de de, de grauwe O. Oh, we beginnen romantisch. Oh. Is dat zo? Ja. Ja, we gaan maar oorlen. Ik ben, e, ben benieuwd. Heb je wel goed te maken of zo? Nou, huh? hm. ja, oké. Okay. Laten we maar beginnen. Elton John dat is de eerste keus. Dat is de eerste single. Uh, en het liedje dat heet uh, Sorry Seems to be the Hardest Word. Elton John. Aan mee, Elton John, maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind deze versie toch oneindig veel mooier dan uh, dat uh, gebeurde. Heb je het hoeveel, nog uh, maandagavond uh, televisie gekeken? Uw van de Wolf. Uh, Daar kwam hij als broekie in voor in een hele, ja, de ja. hele bekende club in Los Angeles. Ja, de, dat was de Troubadour. Ja, dat was geweldig trouwens. Mooi programma. Ja, ik heb het helaas gemist. want ik was, ik was aan het repeteren en ja. ik heb het uh, helaas gemist. Maar dat is inderdaad de troubadour in Los Angeles. Dat is, dat is zo'n zo kroeg. Carol King. En, ja. en, uh, Waar al die jongens uh, gekomen zijn, zoals James Taylor natuurlijk. En Carol David King. David Crosby. Uh, David Crosby. Allemaal. Uh, wat, uh, en en, en ja, vooral die... Neil Young is er ja, ook geweest. Is er ook geweest. Ja. En uh, hoe heet hij maar nou? Ik, oh ja, James Taylor. James weet je, ja. je dat James Taylor overigens ontdekt is door de Beatles? Dat meen je? Ja. Oké. Okay. Ja. Want zijn allereerste single Fire and Rain Die is verschenen op het Apple label dus Prachtige eh, muziek trouwens ja, Echt ja. hele mooie ja, muziek Dat was ja, beetje... genieten maandagavond Mittels waren maar. de eerste die James Taylor uh, een contract gaven En toen kwam ze uh, Dat was al een aardige hit En toen later is hij dus doorgebroken met uh, You've Got A Friend van ja. Carole King Maar goed Joop um, uh, ja, nou, Je hebt natuurlijk wat platen meegenomen uh, Onder andere Jan Akkerman heb ik gezien Ik heb Petula Clark gezien Ik heb ook Tol Hans gezien, vind ik wel leuk Want ja. dat soort dingen draaien wij normaal eigenlijk Nee, ze heeft wat anders natuurlijk. <laughs> ja, ja. Maar uh, we gaan beginnen met Jan Akkerman. Wat heb je daarmee? Ze uh, spel natuurlijk. Hè. Ja. En helemaal als je samen met Caslux bezig is, dan vind ik het helemaal grandioos. Ja. Alleen dat heb ik niet op vinyl staan. Dat vond oh. ik wel jammer. Wait. Maar um, ja, weet je wat dit is? Ik had een hele grote collectie, uh, Viniel. Die heb ik uh, in een, een of andere vlag van verstandsverwijzing verkocht. En ik had een paar weken later al spijt als haar op mijn hoofd gedaan. Dat, gaat, had. dat kan ik me voorstellen. En wat ik nu heb, dat heb ik gekregen van iemand die wilde ze weggooien. Ik zei, Oh nee, dat gaan wij niet doen. <coughs> dat doen nee, we gewoon niet. Er zitten ook hele rare dingen bij. Robert Stolz en dat soort zaken. Maar ja. dat maakt niet uit. Nee, dat maakt niet uit. Want ik heb ook een heleboel gekregen van een vriendin van me uh, die de platen van haar ex-overheid een schuur vol. Nou, daar zat heel veel klassiek bij. Ja. En ik heb natuurlijk die hele collectie van het wapen nu. Ja, maar dat was ook een mooie hoor. Ja, daar zitten uh, heel mooie dingen bij. Oh, daar ben ik wel eerlijk trots op. En ik, ik, Er staat mij nog een collectie te wachten, heb ik begrepen. Uh, daar zal ik nog niet te veel over uitweiden, want dan gaan de kapers op de kust komen, dus dat doe ik niet. Maar er staat mij nog een, een collectie te wachten van, van heel wat platen, dus ik ben benieuwd. Uh, overigens, als u... Die oproep ga ik even doen. Dat vind ik leuk. Kijken of er iemand is. Waar ik nog naar op zoek ben, is is Chicago 2. Ja, want ja, die ben ik kwijt en die wil ik zo graag weer terug hebben. Ik zag hem, ik zag hem uh, wel op, uh, op internet staan, maar dat vond ik toch een beetje aan de prijzige kant. Moest hij uit Amerika komen, kost hij zo wat 40 euro. Lang. Ja, dat is te veel. Ik, dat uh, vind ik een beetje te veel. Wel goede muziek over, ja, Chicago. Wow. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja. Goed, we gaan uh, Jan Akkerman draaien voor jou, Joop. Dank je ja. uh, Bent u klaar, mevrouw? Yep. Ze is klaar, zegt ze. <laughs> Oké, okay, Jan man met crackers. <totstuk> Die uh, geprodu geproduceerd is door uh, Richard Duval. Uh, mag je wel zeggen? Jan Akkerman dus. Met uh, verder daarop mee speelde. Jan Akkerman deed natuurlijk alle gitaren. Dan hadden we Joachim Koen uh, op keyboards. Kees van der Laarzen. Hé, hey, mijn eigen Kees. Kees van der Laarzen op bas. Bruno Castellucci op drums. Uh, Pierre van der Linden doet ook drums. En uh, Nepi Noja, de bekende Nepi Noja natuurlijk, doet alle percussie volgende is uh, van Tol Hansen, dames en heren. Ja, ik ken hem wel. Tol Hansen, die uh, heet eigenlijk Hans van Tol. En, uh, ja, er is wel iets over te vertellen, hè, Tol Hansen, want dat ja. was de zoon van Jacques van Tol. Ja, inderdaad. En Jacques van Tol, dat, uh, dat was met z'n allen op één bol, heet het liedje. Dat uh, geloof ik dat het ja, goed is. Maar Hans van Tol, is, eigenlijk heeft hij ook een one-hit wonder gekregen. Ja. Eigenlijk. Eigenlijk ja. maar hij heeft er wel meer muziek gemaakt. Ook platen opgenomen en zo. Jawel, en hij heeft ook veel voor andere dingen geschreven. Ja, ja, ja, dat, ja, ja. dat is wel bekend. Maar Jacques Vertol, eh, dames en heren. Dus misschien voor de ouderen van u weten dat misschien nog wel. Heeft heel veel beroemde Nederlandse teksten geschreven. Onder andere van Louis David. Eh, en eh, hij is natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog eh, verguist. Omdat hij dus fout was in de oorlog. Hij eh, was eh, dus inderdaad... Uh, lid van de NSB als ik het goed heb en hij schreef ook propaganda liedjes uh, voor, uh, voor, de die, voor, voor die Duitsers dus hij was, het was geen frisse jongen, na de oorlog moesten ze hem elkaar niet meer en toch heeft hij zich langzaam nog weer een beetje opgewerkt, want ook na de oorlog zijn er natuurlijk nog best uh, teksten van hem opgenomen, omdat hij gewoon verschrikkelijk goed was uh, Hans van Tol dus is zijn zoon maar om daar niet direct mee uh, te geconfronteerd te worden en geassocieerd te worden vooral uh, hij, noemde hij zichzelf dus Tol Hansen en zijn grote hit was natuurlijk Big City dat weten we allemaal, maar zoals in dit programma te doen gebruikelijk bewaren we die voor iets later, Italia, natuurlijk. ja natuurlijk ja, ja. iets later, he. we moeten een beetje naar de climax ja. toe werken net als in de liefde, je moet een beetje naar nou de... oh. <lacht> je moet een beetje naar de climax toe werken Goed, Tol Hansen, met z'n allen op één bol hier is hij, of niet ja hoor De weet je, hangt een akelig klein planeetje Buiten nat en binnen heet Het is maar even dat je het weet Blauwe parel met een maan In de zwarte oceaan Op die bol daar wonen mensen Met hun zorgen en hun wensen Schelen dikke, dunne, rode En een hele enkele mooie ja, dat heet een lekker stuk Oh, wat maken ze zich druk Met z'n allen op een bol En die bol, die is zo vol Alle mensen, wat een lol Straks dan draait het zoontje dol De planeet, die is vergeven Van het intelligente leven Mannen een vrouwen rokken maar eten en maar fokken, het hele zootje lijkt wel mach, het is dus bij de konijnen af. En de kwaaien en de stommen gooien naar elkaar met bommen, welkom staat er op de mat, maar de hele boel moet plat. Rijk zijn dat vindt men banaal, maar de arm is asociaal. Met z'n allen op een bol, en die bol die is zo vol, alle mensen wat een rol, straks dan draait het zoontje dol. Of het oosten of het westen, moeten steeds de sfeer verpesten, erger je niet blank of zwart, wie de koek krijgt wie de gart, niet met links of rechts tevreden want we zijn het alle twee en maar stoken en maar vitten begint me nou tot hier te zitten de hele bol springt uit de band maar daar maak ik me van kant en dan staat er op mijn graf lieve god ik wou eraf met z'n allen op een bol. je kunt het bedenken, Tol Hansen natuurlijk van de LP, Tol Hansen moet niet zeuren, zijn eerste plaat overigens waar ook die prachtige hit uh, Big City op staat uh, met z'n allen op één bol, dus uh, zoals het ware we gaan door naar uh, Dave Brubeck dames en heren ik hoop niet dat ik uh, de maker van het jazzprogramma van ZFM nu in de rijdt. maar uh, ja, uh, Joop heeft hem meegenomen en uh, ja, dus wordt het gedraaid grote fan van trouwens hoor Ben een grote fan van, van Dave Brubeck, ik vind hem geweldig Okay. En ik, ik heb diverse albums dat in diverse samenstellingen, maar elke keer pik ik hem er toch weer uit. Ja. Uh, Dave Rubik speelde natuurlijk de piano, heeft ook diverse grote hits geschreven. En daarvan kunnen wij natuurlijk noemen Blue Rondo à la Turk. Daarbij oh. kunnen we natuurlijk ook noemen uh, Take Five en Un Square Dance natuurlijk. Dat zijn wel de meest in het oog springende werkjes van deze jazzpianist. Die overigens, leeft hij nog eigenlijk? Hij leeft nog hè? Uh, ik durf niet te zeggen, maar dat, ja, maar dat kunnen we mij... wel opzoeken. Dat kunnen we straks ah, ja. aan de luisteraars melden. Volgens mij is hij nog steeds actief. En volgens mij leeft hij nog. Uh, ik heb nooit iets gehoord dat hij dood is. Uh, Dave Brumick, piano, Paul Desmond, die leeft niet meer. Uh, Alt-sax. Verder Joe Morello, de drums. En Eugene Wright, die speelde bas. De bas. Hij, speelt, uh, bas. Uh, uh, hij speelde en, uh, bas. Uh, hij speelde bas. <laughs> Juist. <laughs> en van hem gaan we draaien. It's a raggy waltz heeft inderdaad nog. nog, Ja, hij leeft nog. Hij ja, leeft. is in 1920 geboren, 6 december. Ja. En uh, hij is nog steeds. Dus hij wordt uh, einde van het jaar 92. Zo. Ja, dat is een ja, en vol, leeftijd. En Volgens mij speelt hij nog steeds. Dat, dat staat er niet bij. Nee, want, maar ik, volgens mij heb ik onderlangs iets gezien. Het zou kunnen, dat, natuurlijk. Dat hij, steeds, dat hij nog wel steeds actief, actief is. Toen uh, Toentertijd, natuurlijk, het wereldberoemde kwartet. Uh, uh, ik denk dat Dave Roebek zelf de enige is die er nog van in leven is. Ja, dat zou zomaar eens kunnen hoor. Ja Want Paul Desmond is inderdaad al de altsax van de Ja, ja maar die wereld, is al in 77 overleden. overleden. Ja, en verder hebben we natuurlijk Joe Morello, de drummer. Uh, die, nou, ik weet het niet of hij er ja. nog is, maar. En, en Eugene Wright. De, ja, Eugene de, Wright, ja, de bassist. De bassist, ja. Beroemde trio van Dave Brubeck. En uh, natuurlijk met de allergrootste hitterman. Dat kon nog in de tijd dat een jazzplaat in de top 40 kwam. Dat kon toen. Ja, maar, dat, dat, waren ook, dat was ook geweldig natuurlijk. Het ja. is een heel oud nummer al, hè? Ja. Um, en staat hier uh, 1952. Uh, ja, klopt. Klopt. In vijf kwart dat gebruik je ook niet veel ja daarom heet het ook take five maar dat was Dave Rubik goed in trouwens in die rare mate. want ik geloof dat zo'n zo'n zo'n blue rondo Turk bijvoorbeeld om te noemen dat staat ook in een dat staat in negen kwarts geloof ik dat is ook een heerlijk nummer. dat gaan we ook draaien neem ik aan Rieten ja ja dat is een van mijn favorieten heerlijk ik heb hem Vorig jaar heb ik hem zelf ingestudeerd. Moest ik concert geven op een Hemel op een Hemeltorgel. En toen wilde ik dat, uh, dat stuk uh, graag spelen. Dus toen heb ik het uh, helemaal zitten bestuderen en En ik had er ook bladmuziek van. Dat was wel mazzel. <laughs> dus, uh, je speelt er niet zo Keith, mee nou hoor. Ja, Keith Emerson <laughs> heeft het over, overigens ooit nog eens een keer... op een verschrikkelijke manier verkracht. Hè? Die, die blonde, ja. die blonde, blonde, Alle Turk. Moet je maar eens opzoeken op YouTube. Ja. Uh, the Greatest Organ Solo, solo Ever of ofzo. Dus en toch er... kan man behoorlijk orgel spelen. Ja, dat mag wel stellen. Maar toen, <laughs> met, tijdens dit nummer ging hij toen in de weer... met dat kleine hemontje en dat gooide die aan alle kanten op. Maar moet je maar eens kijken. Hij je hebt zelfs messen... Het gestoken. We gaan het opzoeken. Arme, arme klein orgeltje. Um, <laughs> goed, nou, we hebben een singeltje. Want we wisselen het een beetje af met de singeltjes uit de collectie van Het Wapen van Zandvoort, dames en heren. Wat helaas niet meer stond. José was hier net even. Die stond bijna te huilen toen we de eerste plaat ja. raakten. <laughs> bijna tranen in haar ogen. De, nou ja, we hebben dat maar even getroost met een zakdoekje en al dat soort dingen meer. Uh, zullen we doorgaan? Ja, Stray Cats, favoriet van uh, van Angela, want die is gek van uh, onder andere van de Stray Cats. En uh, dat liedje heet Rock This Town, de Stray Cats. Synthesizers en al dat soort ongein, allemaal opkwam. Uh, ja, Gingen zij gewoon lekker door met, met een uh, staande bas, contrabas. Dus. Ja, en de tempo, hè? Ja, en een gitaartje. En een, een, een drumstel wat alleen maar uit een, uit een hi-hat, een een bassdrum en een snare bestond. Want het was geen drumstel, het had gewoon één trommeltje. Een trommeltje, <laughs> trommeltje. <laughs> Gewoon één trommeltje. Ja, nou ja, dat was het begin van de rock'n'roll. En dat, dit ging dus helemaal terug naar de rock. Billy. Hey Hé José, je een hele leuke hond mee gaat ze ineens weg. He? Gaat ze... ze heeft een nieuw hondje. Oké, okay, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Heel gezellig. Oké. Okay, um... Ja, wat een leuke... Oh, nou moeten we ons gedragen... Nee, basis, ja, We moeten basis ons, gedragen, we moeten we ons gedragen, want gedragen, de programma-leider de binnen, komt binnenstappen. De, binnen, de, binnen. de, de leider stapt binnen, dus nou moeten we weg. Ja, nou moeten we op onze teksten... Graag <laughs> meneer vast. Leuk, ja, ja. leuk dat u er bent. Gelukt dat u er bent. Goed, dit was de uh, Stray Cats dus uit de collectie van Het Wapen van Zandvoort, dames en heren. Nog maar een keer zeggen, José staat toch weer bijna met tranen in de ogen, dus die plaat plaatwoord. Maar we gaan vrolijk verder met Jan Ackerman. Zoals de Amerikanen. Jan Ackerman. Ackerman. Zoals de Amerikanen noemen, want die kunnen geen Jan Ackerman zeggen. Stonden natuurlijk die Amerikanen. Maar uh, die noemden hem gewoon Jan Ackerman. Nou, oké, okay, Jan Ackerman <laughs> dan maar. Uh, met Bruno Castellucci op drums. En mijn eigen bas Kees van de Laarzen, dames en heren, die speelt hier de bas op. En uh, verder Nappi Noja die uh, doet de percussie En hadden we er nog een En daar ben ik de naam van vergeten Maar dan ga ik even kijken Oh ja, Johan die... Gembune die speelde ja. toetsen Ja, dat was hem, dat was hem. En, Pierre, en Pierre van der Linden doet ook nog een nummer mee Maar niet op dit nummer Jan Akkerman van zijn LP Jan Akkerman, geproduceerd door Richard Dubois En het liedje heet Pavane. Pavan okay. Jan Akkerman begonnen natuurlijk met Johnny en de Cellar Rockers. Dat was hij, de eerste <laughs> gitarist. Daarna werden dat de Hunters. En toen hadden ze gigantische hits met Russian Spy en... Dat was inderdaad een grote hit hoor ja, en, en, en Janos Dat was de tweede, die leek er precies op Dat moest er nog, hè. als je één hit had Dan was je volgende single precies hetzelfde Alleen met wat andere noten dus, <laughs> Janos. En uh, toen deden die Thijs van Leerkennen kennen en, uh, Oh nee, dat is niet waar Want hij zit nog in Breenbox Brainbox spelen, spelen Cas Lux natuurlijk een aantal En daarmee grote hits gehad als Downman oh, Ho, ho, ho, rustig Ja, <laughs> ja mijn schuld hoor, ik ben vergeten de schuif dicht te zetten mijn fout. Neem me niet kwalijk. Ik ben ook een technicus van niets. Maar goed, maakt niet uit. Uh, Akkerman dus. Toen begon hij met Brainbox. En dan had hij uh, Dark Rose en Downman en Summertime. En daarna ging hij naar Focus. Met House of the King en Focus 2 en Sylvia en Hocus Pocus. Al dat soort dingen. Tot hij ruzie kreeg met Thijs van Leer En uh, dat is nooit meer goed gekomen. Uh, ze hebben dan wel een paar keer daarna samengespeeld maar de twee liggen elkaar totaal niet zijn water en vuur helaas en Jan Akkerman ging natuurlijk op solo tour met onder andere deze plaat uh, Pavane waar onder andere mee speelde mijn eigen aardig bassist Kees van der Lazen die u overigens binnenkort weer in Zandvoort kunt zien namens in, op 25 augustus want dan speelt hij ook mee als wij in de haltestraat staan dus noteer vast in uw agenda op 25 augustus want dan zijn wij in Zandvoort met ons beentje gezellig. Ruud, ik uh, zie er ook dat staan dat hij bijvoorbeeld met, met grootheden als Alan Price, B.B. King, uh, Charlie Bird, uh, Herman Brood uh, gespeeld heeft. Klopt. Dat dus nou ook niet de eerste de beste natuurlijk. Nee, nee. En hij heeft ook een, een prachtige plaat gemaakt, die heb ik ook wel eens gedraaid in dit programma. Hij heeft ook een prachtige plaat gemaakt met een van Amerika's grootste arrangeurs en componisten Klaus Ogerman. En dat is een fantastische plaat. Nee, die naam zegt mij niks. Nee, nou ze hebben elkaar nooit ontmoet. Maar uh, het was zo dat de of de orkestpartij uh, werden door Klaus Ogerman uh, gearrangeerd en in Amerika in de studio opgenomen. En volgens mij toen heeft Jan Akkerman hier in Nederland uh, zijn eigen partijen ingespeeld. Maar het is wel een fantastische plaat. Akkerman en Ogerman heet okay. hij. Zeer de moeite van het beluisteren waard. We gaan naar uh, Tol Hansen, dames en heren. Tol Hansen, dat is natuurlijk leuk, want Joop is natuurlijk een overtuigd Ajaxman. Jazeker, ja, 100%. Stond je erbij bij de arena? Of? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Laat mij dan maar lekker thuis zitten. Ik vind dat veel te druk daar. Ja. <lacht> ja. Nou ja, wij zijn het al, mijn vriendin en ik zeiden altijd tegen elkaar... ...iedereen mag kampioen worden van mij als het zolang het psv niet is. Ja. <lacht> nou, dan, dan ken ik er nog wel eentje, maar daar ga ik het nu niet over hebben. Nee, daar zullen we het maar niet over hebben. We hebben het nu over muziek, want we moeten natuurlijk niet te veel afdwaaien... ...want de baas zit binnen, dus dan krijgen we weer strafpunten. Dat moeten we allemaal niet hebben. Tol Hansen! familieproblemen is de titel van het liedje wat we van hem gaan draaien. Hier is Tol. Oftewel Hans. Ik heb een aardig nichtje, een charmante vrouw is schat van een gezichtje Met ogen heel of blauw. Zij kust maar zelden, nu en dan Maar als ze kust, ben ik die man Alleen uit sympathie Vindt hij gewoon iets bols, van Vondel tot aan Lucas Bols, heeft hij al onder de knie. Mijn neefje heet Harry, Harry, Harry. Mijn neefje heet Harry, ik heb ook nog één omen, die nooit leren kon. Het was levenslang een slow, maar erfde plots een ton. Sweet, we gaan... Zij hoest hier in Den Haag, dan komt er een plafond omlaag We hebben het nou even over iets een lokale voetbalhelden, Ach, Ruud. Ja, ik, ik snap het. Met, ja. Kijk, ik bedoel, de programma dan moet ik toch een klein beetje vriend mee blijven? Ja, dat vind ik wel. Dat probeer ik ook altijd. <lacht> Kost me nog godsvermogen iedere keer, al bier, <lacht> maar oké, okay, dat maakt niet uit. <lacht> <lacht> <lacht> maar maakt niet uit. Um, oké, okay, wat wou ik nou zeggen? Oh ja. De, de volgende nummer, denk ik. De volgende nummer, ja. ja. Um, oh, is het klaar? Oké. Okay. Uh, Long Tall Ernie and The Shakers, dames en heren. Een band die begon in de eind zestiger jaren, zo'n beetje jaren zeventig, als Moon zo heette ze eerst. Nee. En uh, toen werd het allemaal niet zo'n uh, zo erg groot succes. En op een gegeven moment zijn ze toen uh, overgestapt op de naam Long Tall Ernie and The Shakers. En op dat moment gingen ze dus gewoon terug naar de oude rock roll Met onder andere Jan Rietman op Piano. En die heb ik toen nog ontmoet in 1972 in het Concertgebouw. Want daar streden wij tegen elkaar dankzij tijdens een orgelconcours van een merk de, waarvan ik de naam niet zal noemen omdat het Yamaha is. En, sponsor, uh, Ruud. Uh, huh? Sponsor van je? Ja, het jaren, maar goed, dat maakt niet uit. Ik bedoel, uh, uh, uh, die orgels zijn er al lang niet meer. Oh nee, ze maken nog wel keyboards. Natuurlijk. <laughs> maar goed, uh, daar heb ik Jan want toen uh, geënd. Ik heb hem ook later nog wel eens een paar keer ontmoet. We hebben ook wel eens samen gespeeld, Heel gezellig. Long Tall, Unlee en de Shakers hebben een singeltje gemaakt. Weer de grote hit overigens. Van allemaal lekkere oude rock'n'roll tunes op een rijtje. En dat heet dan ook niet voor niets... Do You Remember... Dat is ook weer de charme van, uh, van vinyl als het gaatje van de plaat niet helemaal in het midden zit. De young een beetje, ja. Nou ja, dat zou je met een cd ook niet gebeuren. Maar dat is wel leuk natuurlijk, want dat is de charme van, uh, van, van plaatjes draaien. Hè? Oude, wetse ambacht, plaatjes draaien. Ja. Mijn meisje hierachter maar die wordt er heel bedreven in. Die zal heel goed in het cue uh, en, en zo en, en scherp zetten. En vandaar dat het ook zo goed loopt, het programma natuurlijk. Ah, ja, oké. Okay. Ja. Nou, um, oh ja, we gaan naar uh, Petula. Wat heb jij met Petula Clark? Zo, um, de, de vriendin. Ik vond het een, een hele charmante dame. Ja. Verschijning. Echt mooi. Mooie vrouw. Ja. Maakte hele leuke muziek. Ja. En uh, wat ik nog helemaal charmant vind van haar is dat ze over de hele wereld 70 miljoen platen heeft verkocht. dat ja, is mogelijk. Dat zijn er nou een paar hoor, Ruud. Is, ja. Hoe is mogelijk, ja, ja. het is mogelijk? Hoe is het mogelijk? dame die we allemaal natuurlijk kennen van uh, hits als Downtown. Dat was ja. wel de allergrootste, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Maar uh, ze, heeft, uh, ze heeft wel rare dingen gedaan, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Als je dat op zo'n plaat bekijkt. Uh, maar Funny Valentine's. Eh, uh, Valentine's. Ze that... <laughs> <laughs> uh, uh, is trouwens gerinnend door de Queen. Ja, ook dat. dat Commander of the British Empire. Uh, en, en ze had ook nog iets met, met zeemannen, geloof ik. Ja, ik weet het niet wat dat allemaal was. Met maar uh, dan heeft ze in ieder geval... Ze had wel iets met zeemannen. Want uh, daar heeft ze een liedje over gezongen. Sailor. Je is Petula Clark. Sailor stop your Yes, zit er alweer op, de eerste uur zit er alweer op, jongen. Vriegden, oh, wow. we gaan naar het nieuws, het weer en de boodschappen. En we zien u na het nieuws van 3 uh, uur terug. Tot zo.